Er staan files op de A9 Amstelveen richting Diemen van Knopert-Holendrecht 3 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda van de debrechtseplein 2. A27 Almere richting Utrecht van Knopert-Rijnsweert 5 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A28 Amersfoort-Utrecht van Knopert-Rijnsweert 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ucht zijn grijze hoofd en dan. regio Bewoners van de Zandvoortse bejaardenhuizen, wie een gezondheidstoestand erg slecht wordt, hoeven in de toekomst niet meer te verhuizen naar een verpleegshuis of een andere in een andere gemeente. Doordat er extra geld beschikbaar komt, dat is tegenwoordig iets anders, zullen zij binnenkort in de bejaardenhuizen verpleegd gaan worden. Het huis van het in het kort verloren en het huis in de duinen zijn erg blij met deze ontwikkeling waardoor de Zandvoorters en de geruststelling hebben... dat ze, als ze op de hoge leeftijd ergens ziek worden... in hun woonplaats kunnen blijven wonen. Dan heb ik nog iets van, en dat was volgens mij was dat echt heel belangrijk... Broodje Burger verliest rijdt om sluitingstijd. Broodjeszaak in Zandvoort moeten vanaf nu om drie uur s'nachts dicht. Voorzitter Boukema van de afdeling Raad van State... stelde gisteren dat de eigenaar van Broodje Burger... zich moet houden aan de nieuwe algemene politieverordening die voor alle horecabedrijven een sluitingstijd oh, okay. van drie uur voorstelt. De... de zaak tegen de gemeente was aangespannen... door Trace van Marta Burger, de eigenaars van Broodje Burger. Als voorbereiding op de zaak werd dinsdag een hoorzitting gehouden in Den Haag. En zij verzetten zich fel tegen de nieuwe sluitingstijd. Ja, dat is ook logisch. <lacht> en, ze hebben gezegd, en ze hebben het verloren en dat ze zegt... dat is jammer, maar we zullen iets anders, iets creatiefs moeten verzinnen. Al dus, Trace Burger... Even excuses voor het, het doorheen babbelen. Ja. Maar um, de, ik was even vergeten dat mijn uh, microfoon ook ja, open stond. Ja, ja. Kan gebeuren Hans, sorry hoor. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Oké, okay. I wish it would rain down on me. Dan maar. Hey. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Collins en I wish it would rain down on me. Wij zijn al bezig vanaf twee uur en we gaan door tot zes uur met de kick-off van het 25-jarig jubileum. Van 206 Muziek Boulevard muziekboulevard live dus met Hans en met Bart. Maar vrijdagmiddag om vier uur begint een uitzending marathon van 25 uur. Om vier uur begint het tot zes uur met Zandvoort draait door en daarin staat de politiek centraal. Burgemeester Meijer geeft acte de présence en iedereen is uitgenodigd om gezamenlijk de 25-uurs-uitzending af te trappen. Natuurlijk, met een hapje en een drankje. En dan van 6 tot 9 is het de Euro Breakdown Top 25. De nummer 1 vanaf 1990 tot en met nu. Dus daar kan je ook lekker naar blijven luisteren... en meedoen op www.facebook.com. En van 9 tot 12 uur See It. Dat is nog eens een verrassing. Swingend richting middernacht. En zaterdag van 12 tot zaterdagochtend... 8 uur de Night Shift... Elk uur een terugblik op een periode van drie tot vier jaar. Muziek en nieuwsfragmenten. En elk uur de luisteraar die zijn favoriete ZFM-nummer wil horen. Met veel sidekicks. Heb je nog interesse om mee te doen? Meld je aan via kollaart@hotmail.com. Zaterdag van 8 tot tien. Toebak leeft. Raar, maar waar. Een verzameling bizarre berichten uit de afgelopen 25 jaar. Op zijn Toebaks. En dan van 10 tot 12 op zaterdag. Goedemorgen Zandvoort. Het bestuur is uitgenodigd. En wie verder... Tip is een aandacht voor de panden waar we al die jaren zijn gevestigd. En zaterdag van 12 tot 2 Zandvoort luncht. Aandacht voor alle evenementen waar ZFM bij is geweest. De vrijwilligen van toen en aandacht voor ZFM TV met Roel van der en Rob Bossink. Uh, dat is onder voorbouw trouwens. Van zaterdag 2 tot 5 Zandvoort op zaterdag. In het eerste uur met onder andere Huig Molenaar. In de tweede uur aandacht voor 25 jaar sport met onder andere Joop van Nesse en Willem van Densen... dat is ook onder voorbouw. en in het laatste uur de stamtafel met de voorzitters... door de jaren heen van ZFM. Dan van 6 tot half 9 de receptie... 25 jaar ZFM met de muzikale omlijsting van de Ruud Janssen Band. En dan is er ook nog zondag van 10 tot 2... een live uitzending ZFM Jazz met alle presentatoren... en natuurlijk live muziek, de afterparty op de Tolweg. We kunnen luisteren naar een heerlijke plaats van Alana Miles... Black Velvet. En we gaan er nog één achteraan draaien. En dat is van uh, Iggy Pop en Kate Pearson. Hier is Candy... Van de week. Van... Ritme van Zandvoort. Noem eens waardige jubilea. Want het is feest op de redactie van de Zandvoortse Courant. Vanwege hun tienjarig bestaan. En feest op de Tolweg 10a bij ZFM Radio. Vanwege hun vijfentwintigjarig bestaan. Vandaag bijten ze het spits af met een spetterende radioshow... waarin het jaar 1990 precies 25 jaar geleden, centraal staat. Nieuws uit die tijd, hoe ZOO is ontstaan... en wat er in Zandvoort gebeurde dat jaar. Gevolgd door die spectaculaire 25 uur achter elkaar durende uitzending... Zandvoort draait door, op vrijdag 6 februari om 4 uur. Live vanuit de studio, doorlopen tot zaterdag 7 februari 5 uur... waarna het feest wordt voorgezet in Talassan waar iedere muziekliefhebber vanaf zes uur van harte welkom is. Mooi om te horen hoe de allereerste proefuitzending in 1990 verliep. Gevestigd in de watertoren. Dan hoor je als, pre als presentator natuurlijk iets pakkends te brengen. Een paar memorabele openingswoorden tot de luisteraar brengen... die vol spanning naast de bokser gekluisterd zit. Toen het besef dat er geen microfoon aanwezig bleek te zijn... En dan wordt je inventiviteit direct op de proef gesteld. De speakeraansluiting van de aanwezige koptelefoon... werd zo op de microfoon aangesloten. Het goede morgenzantwoord kon beginnen. Hoe anders dan de moderne apparatuur waar ze hedendaags mee werken. De wens is dat het werk door jullie in de toekomst... op dezelfde enthousiaste wijze kan worden voortgezet. Zonder angst en zonder beperking van vrijheid van meningsuiting dat de bedreigingen en de gijzelingsdrama's van afgelopen tijd... sommigen maar niet weerhoudt om te schrijven, om te vragen... of om te vertellen wat ze vinden. Meningen mag, kraag zelfs. Met gepast respect. Een vleugje sarcasme misschien? En een beetje humor. Dat is natuurlijk altijd gewenst. Leven het leven met muziek. En bovenal met elkaar. Zonder een 19-jarige zwaaiend met nepistool op de redactie wel te verstaan. Want zendtijd, die is voorten alleen nog maar aan jullie besteed. Proost op een grandioos voortzettend bestaan, Mandy. you understand I mean just what I say After all that I've heard the lord Wendy, heel erg bedankt dat jij je, je column van vandaag... in ons programma wilde voorlezen. Ook nu weer een fantastische column, vond ik zelf. Elke week verbaas je me weer daarover. Uh, ik, ik vraag mij af, hoe kom je aan die onderwerpen altijd? Ja, het zijn altijd onderwerpen die mensen pakken... maar dat moet je wel kunnen bedenken natuurlijk. Dat klopt. Uh, ja, maar haalt uit. Uit het leven, denk ik. Ja. Uh, Vele gebeurtenissen die je zelf meemaakt. Dingen die je leest, dingen die je hoort... Soms gaat het om een bepaalde uitspraak. Waar je dan dus over na gaat denken. Ja. Soms dan is het gevoel wat opkomt. En ja, dan is het vaak natuurlijk wel gecombineerd met uh, nieuwsitems. Ja, die in sommige gevallen heel mooi aansluiten. Ja, ja. En uh, ja, dan ga je zitten. En dan, dan komt het. Ja, je hebt het over een gevoel. En, en dan kijk ik toch weer een beetje terug naar die column van Vleden Week. Ja. Want dat ging over in eerste instantie begon je over het overlijden van je maar je poes, dat Klopt. je op vakantie was. Ja. Dat, dat deden jullie heel veel, want je had die poes al heel lang, had ik begrepen. Ja. En dan kom je later, kom je er toch op dat het, het afscheid nemen... Het, dat het triest is, maar, de, maar mensen die dan onder water liggen... dat je geen afscheid kan nemen daarvan. En dat vind ik heel knap, dat je dan zeg maar begint met iets algemeens... voor jezelf, een gevoel, en dat je dan toch over... Ja, je komt op een bepaald moment kom je toch op het, op het item... wat op dat moment bij de mensen speelt. Ja. En dat vind ik heel knap. Nou, dankjewel. Ja, dat vind ik heel knap. Maar je zit altijd aan uh, 300 woorden vast. Hoe doe je dat precies? Je maakt een verhaal... en dan mag je toch niet meer dan 300 woorden zetten. Ja, en dan ja. wil je toch zeggen wat je wil zeggen. Nou, dat is ook het moeilijke, ja, hè? Dat die ik Restrictie van ja. um, je schrijft je verhaal en je kan dat in Word kan je dat dan instellen. Ja. Als je de tekst dan uh, arceert, uh, als je de tekst, um, hoe noem je dat? Uh, aanklikt, dan geeft hij aan hoeveel woorden je ja. hebt. Nou, dan zit je er altijd natuurlijk boven en dan begint eigenlijk het moeilijkste werken. Ja. Dan moet je gaan schrappen. Ja. Ja, want ik denk dat het van vandaag ook veel groter was... dan dat je eigenlijk nu voorgelezen hebt. Tuurlijk. Ik bedoel, tekst is altijd groter dan. Ja. Maar het grootste probleem is inderdaad... dat je het daarna moet gaan inkorten. En daar zit wel vaak de meeste tijd ja. in. Ja, dat dan kom je ook veel meer tot de essentie natuurlijk. Ja. Maar soms dan... Weet je, dan heb je toch een, een idee om het een beetje um, meer verhaal te maken. Dat je er gewoon soms meer woorden bij nodig hebt. Ja. Maar ja, je zal dat toch op een of andere ja. wijze moeten innemen... want ik krijg het meteen op mijn kop. Ja, het kost een hoop tijd waarschijnlijk, dat niet. Zo'n column schrijven. Het is heel divers. Hè? Waar we het net over hebben. De ene keer is het um... ja, heb je gewoon een idee... en denk je, dit is waar ik over ga schrijven. En dan ga je zitten en dan vloeit het. Ja. Ja. Soms gaat het gewoon hartstikke snel. Maar er zijn ook momenten dat je denkt... Ja, het, het loopt nog niet of het vloeit nog niet... Ja, dan moet je eraan gaan werken. Nou, dan kan het wel ja. te lang duren, ja. Want ja, je bent toch een beetje perfectionistisch. Dat ja, je ja, netjes ja, ja, ja, af ja, ja, ronden natuurlijk. Dat moet je ook wel zijn, denk ik. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja zeker. Nou, dit, dit was het eigenlijk bij je kort gesprekje. Omdat jou ja, zit midden in... Uh, nogmaals, hartstikke bedankt dat je geweest bent. En ik hoop dat ik er nog heel lang van kan genieten. En ja. ik zou zeggen, blijf ons verbazen. Nou, dat ga ik zeker doen. Ik wil je danken voor de uitnodiging. En ik nog steeds, ja, nogmaals okay. van harte gefeliciteerd. Oké, okay, dank je wel. Oké. Okay. chimes, and I still haven't found what I'm looking for. En Hans zit nog even gezellig na te babbelen met Mandy. Draaien wij nog even een plaatje, en het is Don't Know Much van Linda Ronstadt met Aaron Neville. Look at this face I know the years are showing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 Still left an answer So much I've never broken through inspiration Looking look at this soul still searching for salvation I don't know much I don't know That was dan Lena Ronson and Aaron Neville and Don't Know Much. In his eerste year hadden we the cult of Snap door High Power. And now I have a snap met the power. American firm Transceptor Technology приступила к производству компьютер Personal Spuutnik. <laughs> We the power en het was snap en uh, we zijn zo'n beetje toe aan de nou, laatste, misschien voorlaatste van het uh, derde uur en dat is een nummer van Suzanne Vega. Zij zong dat, werd een plaat en dat werd geen hit, want ze zong het a cappella. En toen dacht DNA een groepje van hey daar zetten we even wat lekkere muziek onder en toen werd het een wereldhit. DNA featuring Susan Vega, it is Tom's Diner. <laughs> He fills it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. <laughs> it is always nice to see you, says the man behind the counter, to the woman who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 was no one. you are DNA werd trouwens wel eventjes voor de rechter gesleept. Want Susan Vega die wilde natuurlijk wel een beetje van de winst uitgekeerd krijgen. En terecht, natuurlijk. Dit was Susan Vega featuring DNA met Tom's Diner. We sluiten af met uh, BB Queen. En als je de plaat hoort dan denk je van... hé, hey, we luisteren naar QB and the Blizzards. Het uh, intro is gewoon gejat. Maar het heet Blues House.